Volgens de Poolse regering is het mogelijk een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. Hoe het kan dat een van de treinen op het verkeerde spoor terecht is gekomen is nog niet duidelijk. In Valkenburg leidt een uitslaande brand in een leegstaande manege tot overlast. In het gebouw stonden pallets met houtsnippers waardoor het vuur hoog oplaaide. Dat leidde tot dikke rookwolken die over het Limburgse dorp trokken. De hulpdiensten riepen mensen met geluidswagens op om ramen en deuren dicht te houden... Ook werd er gewaarschuwd voor stankoverlast. De manege wordt als verloren beschouwd. Vlakbij ligt de voormalige leeuwbierbrouwerij, maar die zou geen gevaar lopen. Bij de brand in Valkenburg is niemand gewond geraakt. Er wordt onderzocht of er asbest is vrijgekomen. President Sarkozy heeft zijn verkiezingscampagne een ruk naar rechts gegeven. In Bordeaux zei hij dat het aantal immigranten moet teruggedrongen worden... en hij wil de mogelijkheden tot gezinshereniging beperken...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 Een hele goede nacht. Je luistert naar Lust, het programma op Radio 1 over liefde, seks en relaties. En vannacht praat ik met je over break-ups. Vaak zijn ze best pijnlijk, maar het hoort ook een beetje bij het leven. Dus ook voor celebrities. Als het, uh, als, al moet ik zeggen, als je bekend bent is het nog moeilijker, want nou ja, dat lees je zelf ook op alle uh, sites en in alle kranten. Uh, de hele wereld geniet mee van je break-up als je een uh, grote filmster bent. En straks is entertainmentdeskundige G.J. Kooijman hier te gast. Hij heeft een uh, mooie top 5 samengesteld van de meest opvallende celebrity break-ups. Dus daar gaan we dan nog eventjes uh, een beetje van smullen. Maar eerst eens horen wat de mensen op straat vanmiddag zeiden... op de vraag wat ze belangrijk vinden als ze een relatie beëindigen gewoon street zijn, gewoon zeggen van, uh, uh, ja, ben je zat? <laughs> gewoon laten gaan. Nee, gewoon zeggen wat er aan de hand is en gewoon duidelijk zijn en uh, zo je relatie beëindigen vind ik. Uh, ik denk gewoon heel eerlijk naar elkaar zijn en uh, als het niet kan, dan kan het niet. Ja, ik denk gewoon naar elkaar toe gaan en dan uh, het zeggen, afspreken en dan uh, duidelijk zeggen en uh, ook de reden. Eerlijk zijn, eerlijk zijn. Ja. En in, hoe, hoe bedoel je dat? Uh, dat je beter alles eerlijk kunt zeggen, want dat het anders toch op ruzies uitloopt... of dingen die je gaat doen die eigenlijk goed horen te zitten. Eerlijkheid, belangrijk dus. Maar ik moet zeggen, ik heb daar zelf ook wel een beetje problemen mee. Want ik herinner me, dat is, een, uh, dat is alweer een paar jaar geleden... maar een, een break-up die ik meemaakte, dat ik uh, daar toch vooral um, uh, moeite mee had... om, om daar een knoop uh, door, over door te haken, om te zeggen, nu is het klaar. Ik ben natuurlijk dus iemand die dat dan... Een beetje laat doorsudderen en denk: Nou, het komt alweer goed. En misschien is het net even: heb ik mijn dag niet, of misschien ligt het aan iets anders. En dan laat je het net zo lang doorsudderen tot het echt niet langer kan. En het voordeel daaraan is dan wel weer dat ik op een gegeven moment echt dacht van, nou, ik ben er nu zo klaar mee. Ik heb het nu zo lang laten doorsudderen... dat het ook voor mij wel wat makkelijker was om er dan uh, afstand van te nemen. Maar dat was dan weer voor diegene met wie ik het uiteindelijk... dan toch na lang toppen uitmaakte, wel weer een stuk minder. Maar ik voelde het toen vooral opluchting, weet ik. En aan de andere kant heb ik ook wel eens meegemaakt... hoor, de andere kant van het verhaal dat uh, ik nog heel erg verliefd was op iemand... en uh, dat die uh, opeens zei van, nou... Uh, ik uh, zie het niet meer zo zitten en daar herinner ik me wel van dat ik toch wel een beetje uh, ja, uh, kwam als donderslag bij heldere hemel. zeg maar Dat ik er best wel uh, verdrietig over was. Ja, je hebt gewoon veel verschillende soorten breakups, veel uh, verschillende fases, uh, gevoelens die je doormaakt. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar al jouw verhalen. Bel me op 0800-1121. We hebben het allemaal meegemaakt, breakups. En we praten erover vannacht in Lust. En Dirty en Anouk die heeft zeker ook wel de nodige break-ups meegemaakt... die we allemaal uh, hebben kunnen meebeleven in uh, de media. Ja, we kennen het allemaal, liefdesverdriet. En dat geldt natuurlijk ook voor mijn BNN-collega's. Die zitten op dit moment met een biertje of een wijntje in de hand... te praten over het verdriet wat hen is aangedaan. En ik ben benieuwd of zij nou een manier hebben... om over liefdesverdriet heen te komen. En hoe lang duurt zoiets eigenlijk bij hen? Boys Bar. Elk jaar staat een maand. Is dat zo? Nee, ja. oh, ik heb ja. wel eens gehoord dat, dat het de helft van wat je relatie... Maar ik denk dat het ja, niet... Het maar is, maar is per, per relatie niet. anders. Ja. Ik heb ook relaties gehad. Dat was het uit en na een week dacht ik alweer, score, yes. Maar volgens mij is maar het maar is ook, ook hoe, ook, hoe oh, afgestompt ergens. je al bent. Mijn allereerste vriendinnetje, daar had ik een jaar mee... En, uh, en zij dumpte mij. Nou, daar was ik al een half jaar flink zuur van hoor. Maar dat was, ik, dat was ik nog niks gewend natuurlijk. En dan weet je niet hoe de wereld werkt. Maar een nou, half komt, jaar is Is je hart wel. nog helemaal open en dan komt er zo'n dok zo'n kram ja, zo. vol oh. In. Oh. En inmiddels heb ik daar gewoon een mooi bakstenen muurtje omheen ja, gebouwd. Ja. <laughs> en een beetje ervaring mee. Dat is ook belangrijk. Maar het is ook zo raar, zo, zo, dat moment dat... Uh, All deals are off. Hè? Opeens ga je niet meer knuffelen. En, en, weet je, het hele fysieke valt gewoon meestal nou, weg. dat vind ik Dat, is, meestal... ja. dat is dus meestal oh. juist het gedeelte. Ik bedoel dat, dat je dan... Uh, dan, krijg, dan krijg je die rare periode dat je dus nog wel een soort van vrienden wil blijven. Want dat is altijd streven, hè. En dan, en dan beland je hoe dan ook samen in bed. En dan nou, dat dat gebeurt mij dus nooit. nooit. Nee, nooit heb nooit gehad. Nooit nee. gehad. Oh, man, Al mijn exen, als het uit is, willen ze echt niets meer. Sowieso geen seks meer, mij mee. ik heb nog nooit seks oh, met de ex echt? gehad. Ja. Ik heb alleen ik, maar oh, seks met oh, ja, mijn ex gehad. Ik wel heel nasty, is heel naar. Nee. Oh, dat nee, je want, dan zo elke keer als diegene dan weer weg gaat, je hart nog een keer voelt breken. Oh, man. Maar bij mij was het net als het uit dan? was, was ik blij. Ik was ik opgelucht. Dan was ik totaal niet meer seksueel aangetrokken tot zo iemand. Want ik dacht van, heb ik het ooit met jou gedaan? Ja, maar als je heel erg liefde hebt en eigenlijk nog steeds heel erg gek op je man bent. Ja, dat ja. heb ik dus nooit Echt gehad. Echt hoor. Ja. Ja. Want dan kan je ook, dan denk je van tevoren, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. En dan ga je daar zo helemaal versterkt naartoe. Ja. Nee, ik ga het niet doen. En dan zeg je zo na het drankje, nou, dan ga ik maar naar huis. Doei! Ja. En dan nou, het was gaat gezellig. fiets diegene achter je aan. Mag ik nog even omhoog komen voor een kopje thee? Oh, en dan, nou, oké okay dan. Oh. Nou, nah, dat is die thee zo serieus en daarin? Nee, maar dan heb je echt, als je oh, liefdesverdriet verdriet oh. hebt, heb je echt geen ruggengraat. Tenminste, ik niet. Dan ben ik echt een soort... soort en zoals nuchter. Ja, maar er is dan ook echt maar één ja, iemand die één weet hoe jij je voelt. En dat is degene, nou ja, met wie jij een relatie gehad hebt. Dus ja, dan is het heel logisch dat je daar troost gaat zoeken. Wat ik toch wat ergst vind, is dat als het dan helemaal uit is, dan die blik die iemand je geeft. Dat van, die kijkt niet meer op dezelfde manier nee, naar je. Nee, die lege blik ja, dan. ja, ja. ja. Dat alsof je met de tweelingzus van iemand hebt afgesproken. Die ja. zijn is gewoon niet meer. Ik heb zelf al een keer de toren over me heen gehad. Toen, toen, toen dumpte ik iemand via de, gewoon via de telefoon. Ik, ik had het al meerdere malen geprobeerd bij dat meisje. Gewoon. <laughs> ja, nee, iedere keer iedere keer lulde ze eroverheen. Of iedere keer dan, dan uh, uh, ja, weet ik veel begon ze zielig te doen. Waardoor je dan denkt: ja, kut, een huilend meisje, ja, die ga je nu niet dumpen. Dus dan heb ik maar gewoon gebeld en gezegd: joh, dit gaat niet werken, laten we het uitmaken. Maar uh, die stond toen de volgende dag uh, stond net weer een hak, nog niet met een hakbel om mijn uh, voordeur in te hakken. Maar die was flink pissig. Oh. Herkenbare verhalen te uitmaken met je vriend of vriendin... Ja, dat is altijd wel vervelend. Maar hoe kom je daar overheen? Ik praat straks nog met uh, Marielle Serra. Zij is break-up coach, break coach en zij helpt mensen met liefdesverdriet. Dus misschien heeft ze nog wat goede tips. En als je nog doorstept uh, straks, dan uh, keren we nog een laatste keer terug naar Boyd's Bar. Maar nu gaan we voor, wat mij betreft vooral verder ook met jouw verhalen. Dus hoe kom jij over je break-up heen? Uh, vertel dat bijvoorbeeld eens. Je kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121. vind ik dan van de vaccins post break-up seks Een hele goede nacht, Harm. Hoi, je bent Hele goede nacht. We hebben het over break-ups. Hoe doe je dat? Hoe maak je het uit? Hoe ga je ermee om? En jij hebt net een relatie van anderhalf jaar achter de rug. Ja, het is niet net. Het is drie jaar geleden begonnen. Vorig jaar bij Ja, Leonie Yves, heet ze. Die ja... Ik dacht, uh, we echt uh, gelukkig waren samen. En toen uh, kreeg ik op Valentijnsdag straks dus om 10 uur, een SM'sje. Dat we eigenlijk uh, geen toekomst in onze relatie zagen en dat ze het uit wil maken. Op Valentijnsdag? Dus, op uh, Valentijnsdag zo te binnen. Ja, de, ze had het principe van Valentijnsdag niet helemaal begrepen, geloof ik jou uh, en nee. jouw ex. Nee, dat vond ik echt pijn gedaan. Uh, kan ik je eerlijk vertellen, ik heb echt gehoord zitten janken als een hond. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat heb je gedaan vervolgens? Heb je haar opgebeld? Heb je nog contact met haar gezocht? Nee, nee, eigenlijk uh, mooi. Uh, ik uh, ben naar Straat gegaan. Uh, samen met mijn uh, Matties. En, uh, en toen heb ik gewoon proberen, uh, Ja, iedere vrouw die ik en die, die wel leuk leek, die heb ik uh, aangesproken... En probeerde te versieren en zo. <laughs> <Ja>. <laughs> en uiteindelijk... Uh, vond ik gewoon uh, officieel uh, hartig dat we een grote kussen en uh, toen hebben we, uh, mijn vrienden hebben foto's ervan gemaakt en, en die hebben naar mijn uh, ja toen uh, ex vriendin uh, ja hebben die uh, <laughs> en uh, wat stuurden zij daarop terug of heb je geen reactie mee gehad nee daar heb ik geen reactie op gehad nee, uh, <laughs> maar dat voelde wel lekker ja, dat was wel even mijn revanche, zeg maar. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is wel even een, een klap voor je zelfvertrouwen. Ja, ja nogal, nogal. Uh, heel mijn ego was verpestigd. Uh... Want jij zag het geen moment aankomen. Nee. Nee, ja, op zich misschien er waren er wel signalen. Maar ja, als je, als je zo verliep bent, dan zie je ze niet. Nee, nee, precies. Maar je, je had achteraf ook niet dat je denkt achteraf signalen... Dat zij uh, jou toch niet zag zitten, dat, dat, dat zag je niet? Ja, achteraf ging wel. Zoals? Wat voor dingen merkte je het dan aan? Uh, ja, nou, ze, ja, ze heeft een paar keer de koffers in gepakt. Oh, ja, dat zijn wel redelijke, <laughs> redelijke signalen, <laughs> toch? Ja, ja, oké, okay, maar ik zag het een, echt als een grapje. Ik denk, ja, ze, probeert mij, ze probeert mij te provoceren, dacht ik. Uh, ja, je was zo gek op haar. Maar in, inmiddels ben je er wel overheen? Uh, ja, ja, dat denk ik iedere keer. Maar, maar ja, dan, uh, als ik er tegen kom, dan wonen we in hetzelfde dorp. Uh, en en het, ja, die Pil, we wonen allebei. En dat is zo klein, dan komen we elkaar tegen. En iedere keer als je denkt, van ja, ik ben er overheen. Dan, en je ziet haar, ja, dan krijg je toch een klap. Dus ja, dat dus, uh, hmm. moet je dus verhuizen? Niet, ja, ik, ik zou er overheen willen zijn. Ik maak het mij ook wijs. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik. Uh, ja, nog niet helemaal. Ja, dat is wel, wel zonde. Maar doe je er ook iets aan om, uh, om er overheen te raken? Een beetje rondsletten of uh, uh, nou ja, uh, gewoon lekker ja. andere meiden ontmoeten? Weet je wel, zoiets. Dat, dat doen toch ook veel mensen? Ik weet niet of het helemaal. Uh, uh, verantwoord is, maar uh, ik, ik ken veel mensen die het doen. Ik heb zelf ook wel eens een keer gedaan uh, na een, uh, een lange relatie. Dat, dat is toch wel de beste manier, vond ik in ieder geval dat je weer even het zelfvertrouwen krijgt: van nou, ik mag er zijn en zo. Ja, ja dat klopt. Uh, ik, ik vind zelfvertrouwen een van, ja, een van de beste dingen die er is. Uh, ik vind ook dat. Ja, ik, ik denk zelfs uh, dat iedere persoon wel naar zelfvertrouwen op zoek is. En, ja ik, ik heb dus uh, de eerste drie maanden heb ik uh, echt gewoon geleefd als ja, ja eigenlijk was ik gewoon een mannelijke roer eigenlijk <laughs> <laughs> want ja ik ging alles aan ik deed alles en zo ja maar na die drie maanden ja, ja toen, toen klapte ik in elkaar uh, ja maar wat is het dan aan die, aan die uh, ex van jou uh, dat jij haar nog steeds uh, leuk vindt stiekem want ondertussen heeft ze jou gewoon heel veel pijn gedaan is redelijk gevoelloos, zouden we wel kunnen vaststellen. Ja, op Valensteinsdag een sms'je gestuurd om het uit te maken. Wat ja, veel mensen waarschijnlijk niet echt zullen waarderen. als een uh, vriend of vriendin dat bij hen zou doen. Dus wat is, wat is het dan aan haar wat, wat jou nog steeds aantrekt? Ja, de ogen. De ogen. Ja, elke keer als, als ik in mijn ogen keek en, en kijk. namelijk steeds als ik het tegen kom. ja, dat begint me hartstikke snel te kloppen. Ja, ja ook, ook de rest van liggen, maar ja, ze, ja, op een of andere manier is ze gewoon uh, alles voor mij. Ja, ja, het is in ieder geval uh, voor haar uh, geen signalen dat zij uh, uh, nog ja, iets ziet in een. Uh, om, om het weer goed te maken. Dat, uh, dat, dat zie je niet. Nee, nee, nee. Uh, ik kwam er uh, bij Karnaval. Uh, ja, dat was hier aan het zuiden virulen. Uh, ik kwam er tegen, samen uh, en uh, is een nieuwe vriend. Uh, hmm. Dat was, uh, ja, dat was uh, een uh, donkere man. En, uh, en ja, die, ik stel hem lekker voor, maar ja, hij, hij uh, probeerde mij een beetje van haar af te houden. Ja, hij dacht ja. natuurlijk, een uh, uh, ex uh, die haar nog ziet zitten, dat moet ik niet hebben. Dat, dat, dat snap ik wel. Maar, maar Harum, volgens mij, zei uh, ze al heel erg overheen. Dat klinkt, zo klinkt het in ieder geval uh, als ik afga op jouw verhaal. En jij, uh, jij zit toch nog een beetje in, in treurnis. Dat is toch zonde, man? Kom op. Ja, ja ik weet het. Ik, ik wil ook graag vooruit. Uh, ik, uh, ik, ik zou ik, uh, ja, bijvoorbeeld uh, best een DTL willen. Ik weet niet of je, mijn, uh, ja, of je jouw telefoonnummer aan mij uh, kan geven. Welk telefoonnummer? Sorry? Ja, die van jou. niet <laughs> van mij. <laughs> nee, dat denk ik. Ik, ik, zit, ik zit niet in een post of in een break-up of wat dan ook. Nee, ik ben zelf heel gelukkig, Harm. Dus uh, hoe aardig ik je ook vind. Maar ik denk niet dat we dat moeten gaan doen. Maar misschien luisteren er wel andere hele leuke vrijgezellen dames... die denken, hé, hey, ik heb wel uh, zin in een leuke jongen uit het zuiden. Dan, uh, dan zullen we zorgen dat jullie even met elkaar in contact komen. Mocht dat zo zijn. Oké, okay, ja, ik kan een. Uh... Ja, die hebben we hier uh, op de redactie, dus dat komt helemaal goed. Harm, ik, ik wens jou heel veel sterkte en ik weet zeker, het komt helemaal goed met jou. Jij komt er uh, vanzelf overheen. Ja, fijne nee, nacht ik, nog. Ik hoop, het echt. ik hoop het echt. Tuurlijk, komt helemaal goed. Dankjewel Harm, fijne nacht nog. Ja, jij ook. Saying. I don't care if it's wrong Shadows over all these things. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't care what they're saying, I don't care if it's wrong. As long as I can Snijders en Break My Heart. Mooi hoor. Jos, goeienacht. Hoi, Hey, Jos. Hallo Jos. We hebben hey. het vannacht over break-ups hier in yes. Lust. Heeft iedereen ja. wel eens een keer meegemaakt, en jij dus ook. Ja, ja. Ook Alleen, vraagt. jij uh, maakt er een gewoonte van. Nou, het, het komt mij gewoon extreem vaak voor met uh, elke vriendin wat ik heb gehad. Ik heb hem nou de laatste tijd voor een langere tijd eentje... Maar ja, dat is gewoon, uh, op het begin houd uh, ik een, uh, een half halfjaartje vol en dan vind ik het ja, niet meer zo interessant. En dan, uh, dan haak ik het weer af en dan komt het te dichtbij en dan krijg ik een beetje angst, weet ik veel, en dan, dan kap ik er mee en dan, dan ben ik het kwijt en daarna dan wil ik er wel meteen helemaal terug. We hebben hier een klassiek gevalletje bindingsangst. Ja, ja daar, daar lijkt het wel op, ja, inderdaad. Wa dat is gewoon vervelend. Ja, wanneer gaat het dan bijvoorbeeld mis? Wat, wat ja, was de ik, laatste als... keer? Nou, pas kwam, kwam, kwam ze met een cadeautje naar mij toe. En uh, ja, kijk blij met haar gezichtje en, en alles. En ja, een normale vriend die, die, ja, die echt helemaal dol is op iemand, die, ja, die ontvangt hem ja, ja, naar open armen en die is die nog blij. Maar ik had toen zoiets van, oh shit, het komt er dichtbij en ik, ik haak het af. Dat, dat, dat wil ik niet. Ja, dat, dat, ja zoiets. Dus het is gewoon echt ja, klote, want je doet dan een meisje gewoon super veel pijn. Dus jij, ja. zij kwam met een cadeautje aanzetten en in plaats ja. daarvan dat jij zegt, oh bedankt schat... Ja. Uh, uh, rot op? Ja, ja, een beetje, nee niet rot op, <laughs> maar ik, zei, ja, ik liet een beetje merken dat ik ja, er niet echt super blij mee was, zeg maar. Ja, dat is wel pijnlijk. En hoe reageerde zij daarop? Ja, niet leuk natuurlijk. En dan is zij weer heel erg veel verdriet en dan onderdruk ik dat weer zelf. En dan, uh, dan, dan lijkt het net of ik daar niet heb dat verdriet erom, maar dat, dat heb ik dan wel. Maar dat laat ik dan niet graag merken of zo ik weet, ik weet het niet. Maar, maar ja, dat is gewoon, dat is gewoon heel, heel erg lastig. Ja. Dat blijft zomaar aan de gang. Ja, zo kun je nooit wat opbouwen. Maar het vervelende is er ook nog eens, of tenminste, ik begreep dat jij dan ook uh, vervolgens, als het dan uit is, juist weer terugverlangt naar je. Ja, als ik dan in de gaten krijg dat, dat ze, dat ze uh, helemaal weg is en dat ze eigenlijk niet veel meer van mij wil weten, dan wil ik er op een gegeven moment weer terug. Dan verlang ik er wel naar ofzo. Dan vind ik het wel leuk, dat vind ik het wel spannend, dat vind ik het een uitdaging. Om er iets voor te, ja, moeite voor moet gaan doen. En uh, als het te makkelijk wordt allemaal, dan, dan haal ik nou er helemaal af. Een soort van uh, wat, je niet, uh, wat je niet hebt of wat je niet ja. kan krijgen, dat, dat wil je dan hebben? Ja, inderdaad. Ik kan mij ook helemaal niet voorstellen bijvoorbeeld, dat, dat uh, mensen van een jaren 40, 50... die al gewoon met hun vrouw altijd samen zijn en, en kinderen hebben en alles... dat, dat die gewoon nog steeds uh, uh, uh, denken, elke avond samen in bed... van dit is het en nooit niks meer anders. T ja, terwijl uh, je, je, je ziet van alles rondlopen en allemaal leuk en, en knap en dit en dat... Maar het kan niet, omdat het volgens de regels hoort getrouwd, uh, Dus uh, je blijft het hele leven met dezelfde uh, persoon in, in het bedje slapen, zoiets. Maar, ja, maar... Dat lijkt me gewoon een hele rare gedachte ook. Mm -hmm, maar dus... is het bij jou zo dat je misschien nog niet uh, de juiste persoon bent tegengekomen? Dat je nog niet helemaal tot over je oren verliefd bent geweest op iemand? Uh, ja, dat is juist of wel is heel een... erg. Okay. Maar je, je bent ben niet zo van de monogamie? Ja, ik weet het niet. Maar ik, ik had een meisje gevonden en daar heb ik een zeven jaar relatie mee gehad. En uh, het was heel vaak uit geweest. Maar ik dacht echt, dit is de vrouw van mijn leven. Daar krijg ik kinderen mee. En uh, ja, uh, daar denk ik nou nog steeds af en toe. Ik heb toen ook nog een kind gekregen, een andere vrouw. Maar dat is weer een hele andere verhaal, maar dat is wel heel lastig. Maar ik dacht de waarheid had gevonden hadden, maar dat, dat bleek dus uiteindelijk niet. Maar ja het, is gewoon, ja, het is heel, ja, het is gewoon heel raar hoe dat allemaal zit. Na, na zeven jaar, uh, de, de seven year itch misschien? Ja, ik weet het niet. Dat, dat zeggen ze dan, hè? dat na zeven jaar dat dat dan zo'n punt is dat je even ja, dat wat... Uh, ja, ik weet het ook niet hoor, maar het is natuurlijk wel zo dat je in een, in een lange relatie altijd ups en downs ja, hebt. En, en dat haak jij dan met... af bij de, bij de downs? Ja, op een gegeven moment krijg je het houden van gevoel en op een gegeven moment het broer en zus-achtig idee. En op een gegeven moment heb je wat ruzie om de afstandsbediening, of uh, weet ik het wel. En dan denk je van, wat, wat, wat ben ik mee bezig man? Het is veel leuker met een nieuw meisje uh, die er eigenlijk helemaal optuttert. En dat je dat zelf ook doet en samen wat gaat drinken. Die spanning en van hoe zal ze vanavond met mij mee naar huis gaan. En... Uh, er zal iets gaan gebeuren. Het is veel interessanter, vind ik, als het verwachten van bezit op de bank. Mijn chips erbij. En uh, <tied> ja, het degelijke saaie kutzooi. Uh, van, zo hoort het. Oh, we maken een kind, want uh, vrienden van ons hebben er ook. Dus dan horen we er ook bij. Ja, het is allemaal zo'n net kutgedoe, vind ik. Ja, ja, ja. Je bent een beetje ja, cynisch, uh, jongens. Een beetje cynisch, hoor ik. Een beetje cynisch, hoor ik doorklinken. Maar... Uh, nou... Ja, cynisch. Ik denk meer van... Uh, je kan een leuker leven, denk ik, vaak zonder die vaste last dan met. Ja, maar wat ik een beetje zo hoor nu bij jou... is dat je eigenlijk vooral dus die beginfase heel spannend vindt, wanneer je nog ja. elkaar ja, ja. moet leren kennen en de, ja. de verliefdheid nog, ja, ja, ja. Uh, er, nog heel erg aanwezig is. Ja. Maar ja, je gaat natuurlijk de rest van je leven dus elke keer er weer tegenaan lopen, dat dat hele verliefde, dat hele spannende van het begin, dat gaat er af op een gegeven moment. Dat is gewoon... Ja, als je ja. met iemand voor altijd gaat samen zijn, wel ja, dan gaat het er af. Maar heb je daar zin in om elke keer weer, uh, dus ja, nou, nou, na een ja, tijdje dan... Uh, Zet ik er weer aan de ja, ik kant. zou graag willen dat ik uh, ja, gewoon uh, met een meisje samen kon zijn en uh, kon gaan trouwen. En uh, elkaar gewoon uh, een belofte doen van we blijven altijd samen. Maar ik, ik kan er wel zeggen tegen die persoon, maar ik denk in mijn hoofd achteraf. Van, ik, dat gaat toch niet gebeuren, want ik weet dat ik op een gegeven moment uh, daarop uitgekeken raak. En dat blijft gewoon bij iedereen zo. Dus uh, hoe knap zou ik zijn, hoe leuk, hoe aardig, hoe lief. Uh, het, het wordt telkens uh, te heet onder mijn voet, om het zo maar ja, te zeggen. Ja. Nou, Het is denk ik een beetje een kwestie van wat wil je uiteindelijk. Je moet natuurlijk realistisch zijn en denken, nou ja, op een gegeven moment dan hou je gewoon van iemand en dan is dat hele spannende van het begin eraf en dan kan het dus ook gezellig zijn om die zak chips op de bank op te eten. Ja, ja, maar ja, ja, ja. als ik jou zo hoor, dan wil je daar niet voor settelen. Ja, nee, ik vind dat leuk, af en toe, maar ja, op een gegeven moment dan, dan, dan haak ik daar toch vanaf, ja. Inderdaad, maar ja dat, is gewoon, ja, dat is niet leuk. Want mijn vader vroeg op een gegeven moment voor van Dirk, je bent zo op een leeftijd uh, dat je gewoon uh, een huisje boom moet gaan krijgen. En wat zei je daarop? Uh, ja, ik zeg, uh, en toen, toen zei hij van, uh, ben jij homo vocht of uh, waar is het? Ik zei, nou daar ben ik dus absoluut niet hè. Daar, daar schrok je even van, daar, daar ja, moest dat je niet aan. Ja, dat je ouders vragen van ben je homo, want uh, uh, met die meiden lukt het allemaal niet uh, volgens mij. Ja, dan, uh, dan denk je echt van nou, uh, oei, oei dan zit het, het er iets niet goed. En, en nu, wat, wat zijn je plannen voor nu? Uh, nou, mijn scharrel, het is teken, je komt dadelijk thuis van een feestje naar mij. En uh, ja, dan... Uh, is het weer, uh, ja, uh, slapen samen en uh, morgen vroeg, uh, hopen ik, ik weer zo vlug vanaf te zijn. <laughs> dan mag ze niet meer blijven voor het ontbijt, begrijp ik. Mm, nou, dat moet ze zelf maken en ik moet op bed blijven liggen. Oei, oei, oei, zo, zo, zo, zo. Jij hebt wel de hoge eisen, hoor ik wel. Ja, nou, hoge eisen, uh, ik, ja, ik heb vriendinnen meegemaakt die, die daarentegen veel hogere eisen hadden. En da ja, dan, dan, dan, dan maak je dan een beetje naar een persoon die daar uh, op afreageert. Oké, okay, nou ik, ik uh, vind het een. Uh, uh, nou, ik denk dat het voor, voor jouw toekomstige vriendin of voor je scharrel behoorlijk uh, pittig uh, moet zijn om, uh, om een beetje aan jouw eisen te voldoen, of in ieder geval om het spannend voor jou te houden. Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Als ik het zo hoor. Maar ja. uiteindelijk wil je uh, uh, wel graag een vriendin. Dat, dat is dan weer de, de keerzijde ja, van ik de medaille. Ja. ja, want het is gewoon zo leuk als je uh, gaar bent, uh, op stap geweest en dag dan eigenlijk op een zondag of zo. Uh, ja, dus uh, uh, niks wil hebben om je heen en lekker op de bank liggen en dan een meisje er al langs die je uh, dan. Uh, ja waar je mee kan gaan uit eten dan samen, als je er zin in hebt. En ja, dit, dat je gewoon niet alleen bent. Want als je met vrienden bent, dan loopt het toch vaak uit op het biertje drinken. Ja. En dan dan ja, gaat het van biertje tot biertje tot biertje. En dan, uh, ja, dan... Uh, het is toch heel dan, anders dan met een, met een, een leuke dame ja, aan zijn. Uh, ja, je ja zijde. inderdaad. Ja, ja, juist. Nou ja, ik, ik wens je in ieder geval nog een fijne avond en nacht. En uh, hopelijk wordt het een lekker ontbijtje. Ja, ja, nou ja, dat moet je dan toch zelf maken. <laughs> Dankjewel, hè. Oké. Okay. Nee, na na na na nee, Na na na na In my high heel shoes and fancy fads ran down the stairs, held me a cab Going na na na Na na na na Na na na na na na na Oh na na na na Na na na Na na na that song na-nena. Liefde. Relaties en seks. En seks. Radio 1. Lust. We hebben het vannacht over breakups. Nou, in Nederland scheiden er al heel veel mensen, maar in Hollywood is het helemaal schiering en inslag. En daarom heeft entertainment en televisiedeskundige G.J. Koyman voor ons een uh, mooie top 5 samengesteld van de meest opmerkelijke celebrity breakups. Goeien nacht. Nou, kom maar op. Juicy details. Wie staat er op vijf? Nou, op vijf Tiger Woods en Ellen Nordegren. Dat is natuurlijk een groot schandaal. In 2009 werd bekend dat hij affaires had met de meerdere dames. Uh, feestjes, zijn eigen huis. Nou, alles erop en eraan. Het was er niet één, maar het werd op een gegeven moment... volgens mij zelfs een heel elftal. En ja, dat werd op een gegeven moment lekte dat uit naar de media... En toen probeerde hij op de persconferentie nog een beetje goed te maken met zijn vrouw, het Zweedse model Ellen Nordik. Ja, dat was pijnlijk. Gaan we even luisteren, fragmentje. Ellen and I have started the process of discussing the damage caused by my behavior. As Ellen pointed out to me, my real apology to her will not come in the form of words. It will come from my behavior over time. Het haalde niet zoveel uit, hè, daarna. Nee, het is nog een jaartje volgehouden, maar in 2010, in augustus, werd bekend dat ze toch gingen scheiden. En het is niet heel onverdienstelijk, want dat is een van de duurste scheidingen ooit. Hoeveel was zij binnen 100 miljoen dollar hield ze er uh, waarschijnlijk aan over. Dat is natuurlijk niet officieel bekendgemaakt, maar... Hij heeft natuurlijk redelijk wat geld in de pocket en uh, zij heeft er een slordige 600 miljoen. Euro. En dan las ik laatst ook dat zij, uh, ik geloof, een half had afgebroken. Of zo, dat ze allerlei wraakacties uh, op hem had Ja, uitgevoerd. ze schijnt niet altijd uh, lief zijn omgegaan. Er is natuurlijk ook een heel raar verhaal geweest met iets met een aanrijding. Waar ze iets mee te maken had om toen zij bij hem in de auto zat en overhoorde. Ja, het, is, uh, het was geen uh, mooie uh, clean break-up. Nasty, nasty. Door naar nummer vier, daar een Nederlands koppel. Ja, Jan Smit en uh, Jolant van Kauw van Kasberg natuurlijk, hè? Ik snapte überhaupt niet dat ze ooit überhaupt wat ze in elkaar zagen. Ik snapte het ook niet heel erg, nee. Nou, een mooi fragment, want ik weet nog wel daarna enorm veel opheffen over de uh, schoonmoeder van Jolant. Of de ex-schoonmoeder, die gaf een uitgebreid interview. Dat was net slapstick. Ik heb er altijd een leuke schoondochter gevonden. Ze heeft die twee jaar over de vloer gelopen. Ik heb nooit geen problemen met haar gehad. Maar na dit geintje heb ik een hele rare smaak in mijn mond gekregen. Een heel groot bedrag is er weg. Erg veel geld. Een ton. Misschien wel meer. Dat was Gerde Smit, inderdaad. De, de, de moeder van Jan. Ja. Uh, heeft Jolante er nog iets aan overgehouden? Ja, de blender, de keuken, de gastendoekjes. <laughs> dat weten we natuurlijk allemaal. Ja, ik weet het niet. Ik zag het niet, niet echt aankomen. Dus een break-up. Het was natuurlijk wel. Uh, ja, het was natuurlijk vanaf het begin inderdaad een raar koppels, iedereen al dacht. Maar ja, had natuurlijk altijd inderdaad nog een tatoeage laten zetten. Met voor altijd voor altijd één met jou. Y, uh, Y in het Spaans. Maar ja, dat uh, bleek toch niet helemaal. Uh, te zijn, wat het leek te zijn, dat uh, Jolante in één keer de spot werd met Wesley Snijder natuurlijk toen een nieuwe keer. Ja, toen was het helemaal snel over. Maar daar zei ze toch eerst nog van dat het allemaal maar gewoon een vriendschap was? En dat nou ja, ik, ik niet weet niet of je die een... beelden gezien hebt destijds. Dat zag er niet uit. Ik de weet tong hing wel he, redelijk ver in zijn keel, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, nou ja, ze zijn nu ondertussen allebei gelukkig getrouwd en happy met, met anderen. De een met kids en de ander nog niet met de grote tv-carrière Ahum. Dus uh, ik denk dat ze allebei wel uh, beter af zijn zonder elkaar. Goed, uh, nummer drie. Ja, Rihanna, Chris Brown uh, voor mij, uh, dat is toch wel een hele opmerkelijke. Je gaat meestal normaal wel, ja, zoals we net al hoorden, je kan of heel goed in elkaar gaan of niet. Uh, dit was toch wel eentje waarbij er flink gemept en gedaan werd. En dat was wel een uh, klatsboom over, letterlijk. Ja, zij verscheen opeens met een blauw oog op allerlei uh, sites. Een foto van haar en, en dit zei ze erover. Hij had no zo no in his eyes just blank, so at that point I just didn't know what could happen. He was clearly blacked out. There was no person when I looked at him. It's almost as though he had nothing to lose. He has so much to lose. It wasn't the same person that says I love you. It was not those, it definitely weren't those eyes. I was wrong for what I did, and I would definitely say that it's not something that I look past or look over. Something was really, really touchy. And, um, and like I said, I'm, I'm really sorry for, for what went down and what happened. Heel veel spijt dat hij in elkaar had gebeukt. Ja, nee, laatst kwam over de officiële politieproot naar buiten en als je ziet dat hij er aan heeft gedaan, dan was het ook wel flink serieus wat er gebeurd is. En uh, ja, flink veel drama natuurlijk, want het was een dag voor de Grammys waar ze zouden optreden met z'n tweeën, dat ging niet door. Drama, drama, drama. Maar ze schijnen toch weer met elkaar wat te maken te hebben nu. Ze zijn weer uh, niet alleen aan het twitteren met elkaar, maar ze hebben ook twee nummers met elkaar opgenomen. Ze schijnen het stiekem ook weer met elkaar te doen. Ja, want dat was toch, de, die liedjes die ze hadden geschreven, hij had een, een liedje van haar gecoverd en ja. zij een liedje van hem. En daar hadden ze een tekst ook in verwerkt. Ja, dat liedje van hij... haar, Birthday Cake, gaat inderdaad over, uh, dat, dat, nou, redelijk gaat gewoon over seks. Laten we het even eerlijk, makkelijk over zijn. En hij zingt dan dingen als, ik wil het heel graag weer met je doen. Ik mis je lichaam en dat soort dingen. En zij zegt, kom maar op, doe het maar, ik maak je mijn seksslaaf. Dat ik dacht van... Ja, het is niet helemaal de goede boodschap die jij je fans moet doorgeven... als iemand je drie jaar geleden zo hard in elkaar hebt om dan nu weer dit soort teksten te roepen Maar is het niet gewoon een publiciteitsstuntje? Ik denk het niet. Ik denk dat, er, uh, uh, dat die twee elkaar echt gewoon wel weer zien zitten. Als je ook ziet dat hij in één keer op het verjaardagsfeestje was... En ze weer heel innig met elkaar. Inderdaad zelfs studio induiken. Volgens mij zit er toch nog wel een soort van uh, liefde achter... die niet helemaal beantwoord is voor die twee. Hmm, Oké, okay, nou, we wachten op de volgende break-up. Nummer twee? Ja, uh, recentelijk weer. Uh, Heidi Klum en Seal. Toch gewoon koppel ja. wat, wat altijd samen was. Uh, elk jaar opnieuw trouwden, uh, Elk jaar opnieuw een, een, een bruiloft deed om elkaar weer de liefde te bewijzen... Uh, Elk jaar met Halloween in drie verschillende gekste outfits bij ik, mooie kinderen had. Op zich een heel stabiel huwelijk leek. En vorige maand was dat in één keer was het over. Zij waren toch een beetje het baken in Hollywood van het stel wat alles doorstaat samen. En uh, Syl die zat bij Ellen DeGeneres laatst in de show en ja. toen zei hij dit over de break-up. I think we were shocked, you know, because you go into these things uh, with the, with the greatest intentions. You know, when you say "I do" and uh, when you say "till till death do us part." I mean, that, that those those vows hold uh, value. They're, they're not just words. She's still, in my opinion, the uh, most wonderful woman in the world. We still very much love each other. Maar wat is er dan mis? Ja, dat is gewoon een beetje onduidelijk. Het schijnt er toch mee te maken te hebben dat Siel nu de hele wereld overreist voor uh, zijn tour. En zij veel in Amerika zit voor Project One Way. Maar ook in uh, Duitsland uh, Germany's zijn uh, next top Model doet. Frappant details dragen allebei wel nog steeds, terwijl ze de scheiding hebben aangevraagd, hun trouwring. Ja, toch Die draaien ze allebei nog wel. Dus... Kan misschien maar goedkomen? Nou, Heidi zei laatst van niet. Dat het meer een soort van symbool is van de tijd die ze samen gehad hebben... en de kinderen die ze hebben... dan dat het nog een soort hoop op goed komen is. Dus uh, wat dat betreft uh, geen hoop voor Heidi mm, Klumensio. Tragisch, zielig voor de kinderen. Nummer 1 dan. Het, de grote break-up waar iedereen het over had en nog steeds... Ja, weer... nog steeds. Dat zijn natuurlijk Brad Pitt en Jennifer Aniston. Ik denk dat er niemand uh, ooit nog ervan af gaat komen... dat die ooit samen waren en toen zo gelukkig en happy en het Hollywood-koppel waren. En elke keer als er ook maar iets mis schijnt te gaan tussen Angelina en Brad wordt Jennifer er weer bij gehaald. Dus dat is wel een break-up die nog steeds door ja, dient. Ja, en uh, toen de tijd, want uh, wat is er misgegaan tussen hun? Want ze, het leek allemaal, ze waren allemaal fantastisch mooi... en iedereen ja, vond Friends, ze helemaal natuurlijk. bij elkaar passen. Ze waren superhip, ze zaten in alle films, weet ik het wat. Maar wat, wat ging er dan mis? Wat, wat was nou ja, de, het verhaal zoals nog steeds gaat... is, uh, Brad ging natuurlijk in Mr. en Mrs. Smith spelen... een actiefilm samen met Angelina Jolie... en schijnbaar is op de set de vonk overgeslagen. Of dat nou al tijdens de film gebeurd is of daarna... Uh, zij beweren van niet massief. Nee, We de. hebben een fragmentje dat Brad Pitt het ontkent. Did Angelina Jolie break up your marriage. No. Everyone says she's a home wrecker. It's a good story. You know, I've been in these tablets for 14 years now. At some point you just become the Zen master. Het is eigenlijk ook daarna met uh, Brad Pitt en Angelina qua imago heb ik het idee niet helemaal meer goed gekomen. Ze zijn niet meer zo populair als dat Brad en Jennifer toen de tijd waren we samen. Nee, maar Angeline is natuurlijk een heel andere persoon die daarvoor zoende met de broer op de Oscars en bloed uitwisselde met haar ex in hangertjes om hun nek. heen. dus ja, hij ging van het goede, mooie, blonde meisje uit Friends naar dat rare, donkerharige, stoere wijf. Wat allemaal rare dingen deed. Dus ja, dat, was al een, dat heeft hem zeker geen goed gedaan. Maar ondertussen ja, kennen we natuurlijk wel als Brangelina met al die kids in allemaal verschillende. Uh, nationaliteiten die ze geadopteerd dan wel niet gevaard hebben. Dus, uh, en ja. die arme Jennifer, hè? Die arme Jennifer. En ja, die is ook wel gelukkig. Die heeft nu met Justin Theroux een acteur. En die schijnt helemaal gelukkig te zijn en te gaan samenwonen. En laten we hopen dat ze dit keer wel voorhoudt. Want de afgelopen relaties waren inderdaad ja. niet altijd. Nee, een, een succes. beetje knipperlicht en dan weer niet. Ja, uh, en meestal uh, ook blond en lang haar. hè? Owen Wilson onder andere natuurlijk. Uh, dus uh, ja, uh, misschien toch uh, nu is het een donkerharige, baarderlijke man. Dus jo misschien is ze uh, dit. Uh, dit Degene die het wel volhoudt met Jennifer. En Brett, uh, Brett uh, gaat gewoon lekker door. Zoals wel, ja, ze zwaaien het nog op de Oscars vorige week. En dat zag er allemaal uh, prima uit. Er zit nog geen break-up tussen Angelina en Brett. Uh, nee, wat wel verpand was, was dat Brett dan wel weer het haar van Jennifer had overgenomen afgelopen zondag. <laughs> dus wat dat betreft is er misschien toch nog een linkje tussen die twee. Hmm, Oké, okay. en de volgende break-up? Welke voorspel jij? Ja, break-up voorspellen. Um... Oeh, dat is wel moeilijk. moeilijke. Ik zit te denken dat zou Christina Aguilera best wel eens kunnen zijn met de Poitoy. We zullen het zien. Dan spreken we hier weer. Dankjewel, Gee. Alsjeblieft. Het Heart and Learning to Live. Een hele goede nacht. Even, nee, of gaan we gaan toch niet naar de beller, dacht ik eventjes. Um, als je mee wil praten in uh, deze uitzending, dan uh, kun je bellen naar 0800 1121 0800 1121. Um, even kijken, wat gaan we dan doen? Ehm. Um, hebben we nog iemand om te bellen? Nee, ik geloof het niet. Maar uh, je kunt wel in de tussentijd uh, mailen naar ons: uh, radio1:NOS. .nl dat is uh, het mailadres waar je net ertoe kan sturen. Lust@bnn.nl en we zitten ook op Twitter @lustbnn uh, is het dan. En um, verder uh, nou ja, kun je uh, we hebben het vannacht over breakups, dus als je daarover mee wil praten dan uh, kan dat door te bellen naar 0800 1121 en we hebben al verschillende mensen daarover gehoord. Vannacht in Lust hebben we het over breakups. En Marielle Serra is de vrouw die je dan moet hebben. Want zij coacht namelijk vrouwen die niet tevreden zijn over hun werk of hun persoonlijke leven. En binnenkort opent ze een nieuwe praktijk als de break-up coach. Goedenacht, Marielle. Hi De break-up coach. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als ik het zelf niet aandurf uit te maken met mijn vriend, dan kom jij in beeld of uh, werkt het zo? Niet? Het hangt er vanaf. Er zijn natuurlijk verschillende versies. Dus of je het nou zelf uitmaakt of dat iemand anders het uitmaakt. Dat je via een sms gedumpt wordt of via je telefoon. Hoe dan ook? Wat voor situatie dan ook? Dan uh, heb je het moeilijk. En dan moet je zeg maar door een soort rouwproces heen. En ja, je kunt natuurlijk naar je vrienden gaan. Mm -hmm. En die luisteren naar je, maar na een week hebben ze natuurlijk ook wel weer gehad. Of ze geven adviezen, zoals uh, er zijn wel genoeg vissen in de zee of, uh, of een klootzak. En, uh, maar daar heb je niet zoveel aan die adviezen. En je kunt beter eigenlijk gaan kijken naar uh, ja, wat zijn de valkuilen waar je in loopt. En, en, en wat doe je jij dan aan? precies? Wat, wat kun jij dan doen wat al je vrienden en familie allemaal niet voor je kunnen betekenen? Het hangt van af. Als, als iemand gewoon even uh, er doorheen zit... En gewoon praktische tips nodig heeft, dat kan ook. Maar als iemand elke keer weer in dezelfde soort relaties uh, uh, terecht komt, dan kun je gewoon gaan kijken van, goh, hé, hey, wat gebeurt hier? Dan kun je een spiegel voor houden. En je kunt kijken wat het innerlijke huiswerk is. Want meestal zie je gewoon dat als iemand meteen weer in een andere relatie stapt, zonder dat je innerlijke huiswerk is gedaan, dat je eigenlijk gewoon precies weer dezelfde typische man of vrouw tegenkomt. En dan word je eigenlijk nog harder met die pijnpunten waar je dus echt die andere relatie niks mee hebt gedaan. En daar kan een coach kan je dus heel erg bij helpen te kijken goh, wat is nou je eigen aandeel? Nou ja, welke gedachten en gedachten kunnen je belemmeren? Of, of gewoon ook heel praktisch, hoe kun je het heft in eigen handen nemen zodat je niet ja, verdrietig in een hoekje gaat zitten maar mm -hmm. dat je gewoon proactief iets aan je... Je leven gaat door. Nou kan ik me herinneren, ik, ik zit al weer een tijdje in een, uh, in een goede relatie. Gelukkig. Maar de laatste keer dat de, de, de relatie daarvoor die uitging, uh, toen dat over was, toen uh, heb ik vooral even een tijdje lekker rondgeslet. Dat uh, wordt ook altijd uh, gezegd hè, dat, dat, dat, het, ja. dat het goed is om even een beetje jezelf weer uh, in de markt uh, te, te gooien. In de, in de strijd. Mm -hmm. En uh, te kijken hoe je in de in de markt ligt. Is dat nou een advies wat je ook zou kunnen geven? Kan dat soms goed zijn of uh, raad jij dat af als uh, break-up coach? Nou, ik, uh, ik ga niet in eerste instantie zeggen wat iemand moet gaan doen. Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Ik ga eerst kijken waar iemand zelf behoefte aan heeft. Dus ik geloof dat iemand anders zeg maar, de eigen antwoorden in zich heeft. En ik ga zeg maar, vragen stellen waardoor iemand anders erachter komt wat die persoon graag wil. Maar goed, aan de andere kant, als jij natuurlijk erg verdrietig voelt... Uh, dan zijn er gewoon verschillende fases, je hebt een fase van rouwproces, je hebt een fase dat je gaat experimenteren. experimenteren zit een beetje bij de laatste, laatste fase, dat je een beetje rond gaat kijken mm -hmm. en dat je nieuwe dingen gaat uitproberen. En ik denk dat het wel goed is om, om gewoon rond te kijken en... Uh... Ja, gewoon een beetje te spelen en niet meteen weer op zoek te gaan naar een nieuwe prins. Want die bestaat niet, naar mijn idee. <laughs> nee. Maar uh, ja, gewoon een beetje rondkijken, een beetje spelen. Weer een beetje plezier krijgen in het daten, wat je leuk vindt. En dan kom je vanzelf wel achter wat je wat bij je past. W wat is over het algemeen jouw gouden tip? Waar kun je eigenlijk iedereen wel mee uh, op pad sturen? Na een break-up? Um, zorg goed voor jezelf. Um, koop mooie kleren. Verwen jezelf een, je, je, een beetje. Verwen jezelf. En dan ga weer kijken naar wat jij wil. Heel vaak maak je, je mee dat mensen eigenlijk zichzelf verliezen. Of dat nou emotioneel is of uh, lichamelijk. Ja, ga naar de sportschool, ga leuke dingen doen. We nemen het mee. En Marielle Lecelle, de break-up coach. Dankjewel en een fijne nacht nog. Dankjewel. en backstabbers. Straks nog een heel uur lust. En daarin helpt onze seksuoloog Wil Berghuis... weer een uh, luisteraar met een probleem op liefde of seksgebied. En we gaan natuurlijk nog een drankje doen in Boyd's Bar. Dus uh, nou ja, als je nog dorst hebt, blijf zeker ook even hangen. En een heftig verhaal ook nog. Want uh, waar kom je terecht als je net uit een gewelddadige relatie komt? We hebben het nu vooral over de standaard break-up, zeg maar... maar het kan ook zijn dat je uit een hele heftige relatie komt met geweld. En hoe gaat het dan als je opgevangen wordt in een speciale opvang daarvoor? Ik praat met een dame die daar werkt en heel veel van dit soort gevallen meemaakt. Dat en meer na het nieuws zo direct met Kees Groot.